Twee uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Minister De Jager van Financiën reageert terughoudend op de winst van de pro-Europese nieuwe democratie bij de verkiezingen in Griekenland. Het is volgens De Jager nu wachten op de ontwikkelingen in Athene... en vindt dat de Grieken hoe dan ook hervormingen moeten doorvoeren en de begroting op orde moeten brengen. Voorzitter Jonker van de Eurogroep zegt dat hij uitziet naar een snelle formatie van een Griekse regering. De Duitse bondskanselier Merkel heeft de leider van de conservatieve nieuwe democratie Samaras gebeld om hem te feliciteren. En ook zij gaat ervan uit dat de Grieken zich zullen houden aan de afspraken met de EU. Vorig jaar zijn 800.000 mensen op de vlucht geslagen door het geweld in onder meer Libië, Soedan en Somalië. Dat is het hoogste aantal nieuwe vluchtelingen in 11 jaar, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.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 Na de met 2-1 verloren EK-wedstrijd Nederland-Portugal is het in Den Haag onrustig geweest. Op en rond het Jongbloedplein waren er zo'n 150 mensen. Tientallen mensen gooiden onder meer met vuurwerk naar agenten en politie te paard. Sommigen probeerden met oranje slingers de paarden te laten struikelen. Kort na middernacht lukte het ermee het publiek van het Jongbloedplein te verdrijven en de rust te herstellen. Er zijn zo zo'n tiental mensen zijn aangehouden.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 Nou, die hele voetbal is voor mij ook niet echt leuk afgelopen. Ik zit nu weer even rustig, maar het was me een toestand vanavond laatste vlaat had geklonken. Holland niet door dus. Nou, kijk naar buiten en ik zie mijn buurman de voortaan inrennen en zijn hele oranje handel aan vladen trekken. En zijn vlaggetjes, zijn ballonnen, zijn oranje kreppapier waar hij zijn hele huis mee had ingepakt. Zijn oranje geverfde struiken rukten hij uit de grond. Het jasje van zijn hond trok hij met grof geweld van het, het arme beestje af. Dus ik naar buiten, want ik denk, dit gaat mis. Want die kat van hem had ook nog een soort dan je pakkie aan. Dus ja, en ik roep. Rustig aan, buurman. He, dit was toch te verwachten. Je moet je eigen er ook niet zo helemaal instorten, man. Toen draait hij zich om. Zijn ogen schieten vuur en hij vliegt me aan. Ja, dan moet je net mijn hebben. Dus ik hem met een enorme zwaai. Hup, zo op de grond. Nou, z'n armenten kom, overal boed. Ziekenwagen, politie erbij. Afwens, ze hebben me uiteindelijk laten gaan, maar leuk is anders. Dus ik ben blij dat het allemaal weer achter de rug is. Morgen maar even een uh, fruitschaaltje brengen aan die man. Hè? Geen sinaasappels natuurlijk, want oranje. Nou ja, veel sterkte allemaal. Een rustige nacht en morgen gezellig weer op. Doei doei! Ja. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Ja, de hele week geen sinaasappels eten. Nou, ik dacht het niet, hè. Goed, kijk op www.groentevrouw.com voor, uh, voor meer moois. Goed. Uh, onze gasten vanavond die komen helemaal uit het diepe zuiden. He, geboorteplaats van mijn eigen papaatje. Heerlijk. Nou, landgraaf, heerle. En hier zit uh, een verdwaalde Duitser tussen. Oh, nee, die komt uit uh, opgegroeid in Costa Rica. Maar of dat waar is, weet ik niet. Uh, um. <lacht> Martin, jij komt uit landgraaf, hè? Landgraaf, oké okay dan. En, maar dat is heel erg in de buurt. En ze heten samen Mary Shade. En uh, hoe kom ik ook alweer aan jullie? Was jij dat, Martin? Ja, dat was hè? Oh, oh, oh. ik. Hé, wacht even. Ik dat met de microfoon. Jij was dat, hè? Ja, ik heb reclame gemaakt voor Mary Shade. En uh, we hadden onze link doorgestuurd voor onze Facebook-likes, volgens mij, omhoog te krikken. Ja. En uh, ja, ik had jou ook een berichtje gestuurd. En jij van ons te gek? ja. En daarom heb jij ons uitgenodigd. Ja, goed dat je nog even... Nou, dan nou weet ik het weer. Zo zat het, ja. Nou goed, ik zal even zeggen wie het allemaal zijn. Eén uh, dame, eindelijk weer een dame hier. Lindsay Rademaker Merion, de zangeres. Welkom. En dan hebben we op uh, uh, gitaar Erik Brugmans. Jolle Moor op de bas. Uh, net hoorde je Martin Frosch. En dan uh, Jacques Kuipers uh, op de... Hier staat trompet, maar ik denk dat ik trompet bedoel. <laughs> en uh, Boris uh, Bansbach op de tenorsax. En is Ruben er ook nog? Heb ik niemand vergeten? Nee, hè? Oké. Okay. Nou, jongens, laat maar horen hoe dat klinkt. Mary Shade... Breaking eggs and who's loving me? That's what you did for mess around my privacy. It's all a game. I was breaking X and who's loving, yeah. That's what you did for Mess around my privacy. It's all a game, I was breaking next and who's loving, yeah. That's what you did for, mess around my privacy, it's all a game, I was breaking X and who's loving. Me. Ja, komt het uit, de, uit de computer oh, nog even erbij. Uh, ik weet niet, uh, dit is mijn microfoon. Hè? Goed, ik ga even zeggen wat er vannacht allemaal verder gebeurt. Uh, Guus Keijer, die is een half miljoen uh, Euro's rijker. Hij ontving twee weken geleden uh, wat je wel de Nobelprijs voor de Kinderliteratuur mag noemen. Hij kreeg de Astrid Lindgren Award, een uh, Memorial Award, uit handen van de Zweedse kroonprinses Victoria. En hij sprak toen zo'n mooie reden uit. En die ga ik u voorlezen. Ik dacht: ja, waarom niet? Goed, uh, hoorspel op herhaling is dit keer geen oude meuk, maar uh, vrij nieuwe meuk. Uh, en wel van radiomaker Bert Kommerij, van wie wel eerder het prachtige hoorspel Media Me uitzonden. Nou, vannacht beginnen we aan de vierdelige serie Familie Holland, 2002 gemaakt voor de RVU. En het jaar erop bekroond met de grote Europese radioprijs. Uh, Bert heeft uh, nog een mooi klein experimentje gedaan, back in uh, 1998. Zijn radiofonisch onderzoek naar de mechaniek van de lust in de anonieme praatwereld van de 06-lijn. Ja, in 1998, ja, het was internet nog helemaal niet zo booming. Seks via de telefoon, dat was toen heel erg in. Goed, ik laat uh, ook nog eens horen hoe weergaloos... Uh, de Vlaamse acteur uh, Jan de Cler poëzie kan voordragen. En natuurlijk is er weer een broodspoor. tracktracers uh, track tracers van Jan Emaus. En een muzikale uh, parel opgevist door Rick van Beuningen. Uh, als hij zijn uh, platenkoffertje tenminste niet weer in de trein heeft laten staan. En een mysterie van Emily, met wederom dank aan Jan Emaus. En Favie de Valle. Uh, Francis, de regisserende DJ. En die, wij, wij gaan samen op zoek naar de echte tranentrekkers in ons nederig bestaandje. Nou, tot slot de website www.adelinevanlier.nl. Kijk er nou eens op, want anders maak ik dat allemaal voor, voor Jan Doedel. En dat is echt een hoop gedoe, hoor. Je kan alles lezen, je kan terugluisteren, je kan podcasten. En blablabla. Je kan ook mailen naar het goede en je kan me ook bevrienden op Facebook, dat is leuk. Want daar heb ik net weer een leuke foto opgezet die Francis gemaakt heeft van, uh, van de band. En dan zie je, het is hier hartstikke warm. Ik heb me verborgen achter mijn waaiertje. Goed, en dat is gewoon dus Adeline van Leer. En uh, dat was genoeg gepraat. Ik, uh, de gitaar doet het nou. Wat, wat deed jij nou, uh, Erik? Wat was het? Uh, halverwege wisselde je van gitaar? Ja, nee, ik veel. me, denk ik. Eh, ja, wat zei je was je? Ik, zeg, ik denk, ik verveel me. Ik denk, knip mijn deze snel door en kijk eens wat er gebeurt. En, uh, ja. Ja. Ik, denk, ik denk, dat heb ik zo gedaan, maar dat viel, viel best tegen. <lacht> <lacht> nou, Erik, luister, we hebben hier een bandje gehad... waar halverwege opeens de drummer op stond omdat die moest passen. Dat was toch heftiger? <lacht> <lacht> oh Oké, okay. jongens, het uh, volgende nummer. Mary Shade. Thinking about someone else. Down with me, knowing it about the way I feel for you, with your games I'm playing too. You got to move on in me, you never win this battle. Every last time you've got to slow down with me Don't worry about the way I feel for you But your games I'm playing too You've got to move on in You never win a Uh, Martin, kom jij maar lekker achter je de rumstel vandaan. Even zitten. Ruben, maak plaats voor uh, de zangeres, Lindsay. En dan gaan we eens even jullie uh, doopzee lichten. Want uh, ik weet eigenlijk niet zo... Nee, ga maar daar zitten. Pak die stoelen. Oh, wachten we. Uh, ja, zet dan maar die biertjes maar even op de grond. Jongens, neem een, neem een biertje. Martin niet, die moet rijden. Ja, ga maar zitten. En trek die microfoon even naar je toe. Oh, Deze. Anders kan jij misschien even helpen, Francis. Dat is... Uh, dat ze even goed zitten, zo. Test one, two. Ja. Doet hij het? Ja, hij zit goed, hè? Is, is het... Ja, hij is perfect, man. Ja, ja toch? Oké, stel Oké. Goed, ehm, um, ik moet ik... <coughs> deze microfoon, ja. Yeah, alright. Zeg, uh, geboren, getogen, landgraaf, Martin? Ja. Ja? Ja, ja. Dus ja, ja, echt ja. In, de, in de rook van, uh, van uh, pingpop? Ja, in principe wel. Ik ging er ook al sinds klein zo aan naartoe. Ja? Ja, niet op het festival natuurlijk. En toen vanaf mijn zestiende, volgens mij. ja en ja, jouw ouders, Ieder, ja. wat, wat hoorde je thuis voor muziek? Ja, mijn vader die is accordeonist dus oh, dat atrik. is niet echt zeg maar. Eh, niet jouw smaak? Ja, ja, niet bepaald. Ik vind hem wel ziek, man. Hij kan smaak. niet goed? Ja, ik kan het best aardig, moet ik, ik zeggen. Ik vind, het, ik vind het te gek hoor accordionisten. Ja, ik vind het mooi. Ja, echt? Ja. ja ja, ik bedoel, het, het, het, het, ik bedoel, ik hoef niet elke dag te horen, maar ik, bedoel, ik vind het een heel knappe muziek. Maar, dus was er, maar was er ruimte ook voor popmuziek bij jou thuis? Ja, tuurlijk. Ja, ze steunen me natuurlijk met alles wat ik deed, dus het maakt eigenlijk niks uit wat ik speelde of wat ik doe. En... Maar wat hoorde je dan thuis aan muziek? Uh, waar ik mee opgegroeid ben. Ja, of, ja eigenlijk, ik heb, ben eigenlijk altijd mijn eigen weg gegaan. En wat ik eigenlijk altijd te gek van was uh, Michael Jackson. Wat ik wel ja. erg, erg tof vind. En ja, naderhand kwamen artiestes. artiesten zoals John Mayer langs en wat ik dan te gek vond. En Foo Fighters zelfs, ja. uh, Queen of, uh, Queens of Stone Age. Weet je nog wat je eerste plaatje was, wat je kocht? Uh, de hitzone, volgens mij. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. <Wat> de head <lacht> dat? waren die verzamelde CDs toen je 14 was. Die had je oh. voor een één tournament met 90 oh. of zo. Oh ja, ja, ja, ja, ja. En koop je nu nog wel eens CDs? Doen jullie dat nog trouwens? Ja, ja, als ik de cd's goed vind, dan ja, ja. koop ik hem absoluut. Ja. Nou, uh, en, en jij, jij bent uh, getogen ook... Uh, een zitart, Een een ja. Maar je bent heel mooi donkerd. Maar je, ja, je bent half Indisch. Half Indisch en half Canadees. Half Canadees, ja. ja. Dus en je hebt niet zo'n heel zwaar uh, Limburgse... Wat heb je hier nou staan? Dit? Staat er? er staat, when words fail, music speaks. Dat, heeft ze Dat nou... gaat heel diep, hè? Ja, Dat letterlijk. Gaat... Het is letterlijk diep. Heeft <laughs> ze heeft ze getatoeëerd mensen op haar... Uh, ja, op haar, hoe noem je dat? Borst? Ja. op de Ja. He, een beetje boven de borsten. De borsten zitten daaronder. Dus. <laughs> dat Zou ik het ook niet kunnen zien, hè? Ja, je hebt de nog niet gezien, toch? Oké. Okay. Ja. <laughs> staat er nog meer? Nee. Ja, op mijn armen, maar dat was het ook. En wat staat op je armen? Staat, op één arm staat blest, gezegend, mijn met initialen met de muzieknoot en la familia. Ja, dat is belangrijk, familie voor jou. Ja, zeker wel. Ja? Ja. Heb je een grote familie? Nee, dat valt ja, val best wel mee eigenlijk. Maar ja. broers en zussen? Broertje, broertje. broertje. En muzikale familie? Ja. Ja? Ja, mijn vader is zelf bassist en uh, mijn oom speelt ook wel allemaal drums of zo of, uh, of, of gitaar. Dus. En, en jouw vader in een bandje, in een verband of zo? Of is het, uh... Uh, ja, mijn vader heeft vroeger een Limburgse band, dat heette Vandalen, die waren ook best wel bekend in Limburg. En zo heeft hij daar gespeeld, dat een lange tijd. Oké. Okay. Dus, maar het tegenovergestelde van wat ik nu doe, zeg maar. Ja, ja. Uh, Want wat voor muziek is dat? Uh, ja, toch wel wat ja, hartig ook een beetje. en oh, Ik ben ja. echt meer van de R&B soul en ja. die richtingen ja en, en dat zingen, van wie heb je dat? Van mezelf. <laughs> ja, nee, ik, ik hoorde altijd platen vroeger. En mijn vader had zo'n studio. En er stond altijd zo'n microfoon. En ik, ik vond dat zo geweldig. En toen ging ik me ja. altijd meezingen. En ja, op een gegeven moment, ja, dat wordt Op een gegeven moment een haarborstel in, in, met de spiegel, weet je wel. En ja, ja, ja. ja. Dus uh, zo is het een beetje begonnen. Ja, en, en wie waren jouw helden toen je klein was? Muzikaal? Uh, ja, zoals Marta zei, ik ben ook mijn eigen weg gegaan. Ik, uh, Michael Jackson, uh, Craig David, een beetje. Uh, ja, ook de oldschool kan, Diana Ross en zo dat ook. Dus een uh, beetje oldschool. Nou, maar uh, jullie hebben uh, met deze band, want jullie bestaan helemaal nog niet lang, hè? Nee, oktober vorig jaar. Ja. En ja. Hoe, hoe, kwamen, hoe kwamen jullie zo bij elkaar? Hoe is dat ontstaan? Uh, onze bassist wilde artisten gaan doen voor het conservatorium. Jolle? Jolle. Ja, jolle. Jolle. <laughs> en ja. heeft zo ons allemaal bij elkaar gevraagd, want we kennen elkaar wel al van spelen. Zijn we een avond bij elkaar gaan zitten in een repetitieruimte, hebben we drie nummers uitgewerkt, de drie, uh, eerste drie demo's en ja, dat klikt en het enige wat we nodig hadden, uh, hadden we waren die twee mannen, de blazers. Ja. En hebben zo zeg maar, ons doel gesteld, het ja, nieuwe of nooit wedstrijd hebben we meegedaan. Ja, ik, zeg maar. ik ken dat helemaal niet. Leg even uit, wat is dat? Dat uh, is een bandwedstrijd en uh, als je dat wint... In Limburg? Ja, in Limburg mag je Pinkpop openen dit dus jaar. Uh, uh, en wij zijn tweede geworden, helaas. Ja. Maar... Ja. Het had zo moeten zijn, dus maar... Uh, maar dit is afgelopen Pinkstrijd hebben jullie dus uh, meegedaan aan die wedstrijd. Ja. Nou, tweede is toch ook heel mooi? Het tweede is zeker mooi. Well. Want ja, we staan nu wel gelijk op de kaart. Ja. En voor een beetje wat pas in oktober begonnen is. Ja, precies. We hadden ineens erop gerekend dat we geselecteerd zouden worden. Dus ja. wat er allemaal is gebeurd is zeker wel meegenomen. Ja, en ho want hoeveel bent doen er daar aan mee? 25? Uh, ja. Ja. ja, echt waar. 75. 75. 75. Ja, en daar okay. werden allemaal selectieronden uh, en, en dan jullie als tweede eindigen. Nou, uh, ja. heb ik toch een goede neus voor je? hè? Dan heb ik dat ik jullie zo eruit pik? Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> zeker. <laughs> Ja, Martin heeft het goed gedaan natuurlijk. Ja. Ik... ja. En, en, maar, en, en dat, dat zou natuurlijk helemaal te gek zijn, maar als jullie gewonnen hadden, dan mochten jullie volgend ja. jaar? Ja. Nou ja, goed. En, en wie, welk bandje heeft nu gewonnen? Uh, Major, Tom. Major Tom. Major Tom. En is dat wat? Ja, dat is een basic cool bandje. <laughs> Oké, okay, ik vraag niet verder. <laughs> nee, nee, nee. Nee, zijn cool nee ik is ze tof hoor. Het is een toffe dan. Ja. Maar... maar totaal verschillend als... van wat wij doen, zeg maar. Dus wat doen, doen die? Zeggen? Een beetje hard rock. Uh, een beetje pretpop. Oh ja. ja. Like the bishop uh, radio art. Oh ja. Yeah. Cool. <laughs> Oké. Okay. Maar wat jullie maken... Ik heb... Uh, het is hier op de, op de website van jullie. Uh, uh, Big Pop. Ja. Hebben jullie zelf bedacht? Ja. Dat heb ik namelijk nog nooit gehoord. Big Pop hebben we zelf bedacht, ja. En dat wil zeggen... Nou ja, wat jullie maken. Het is een beetje funk. Het is een beetje rockig. Het is ja, een beetje, precies uh, van alles wat is uh, het. We uh, hebben ja. allemaal uh, hele andere invloeden. Maar ja, op de een of andere manier klikt het wel, zeg maar... En ja, dat is Mary Shade, uiteindelijk Big Pop, van alles wat. En dan uiteindelijk, wat we neerzetten, ja, dat is Big Pop, Mary Shade is Big Pop. Big ja. Pop is Mary Shade. En waarom Mary Shade? Waar slaat dat op? Oh my god, echt? Nou, dat is meer zo'n verhaal van... Ja, nee, ja het, het klonk op. gewoon, het klonk gewoon. Ja, het is nee, zo nee, nee, nee, er is een avond, het is, is van What Happens in Vegas stays in Vegas. Dat is zo'n soort, zo soort verhaal. is dat. Ja, ja, precies. Nee, maar het is gewoon een soort van alter ego voor onze band, zeg maar. Dus ik krijg het niet te horen. Het zal altijd mysterieus blijven. Het zal altijd mysterieus blijven. Het heeft blijven. met vruchten te maken, laat het zo zijn. Oh. <laughs> let's keep it decent. Ja, oké, okay, goed. Nou, um, hey, en uh, jij zit uh, op het consultorium, of niet? Of heb jij... Uh, een, doe jij een popopleiding? Ja, ik doe een popopleiding. Waar? In Maastricht? Of niet? In Heerlen. In Heerlen. In Heerlen. En is dat wat? Wat zit jij daar het te doen, Ruben? Ruben is jullie technische man die <lacht> ja, mee is. Ja, nee, Erik ja. zat te wijzen. Nee, ja, nee zeker maar, is het wat. Het heeft, wel, uh, uh, hoe zeg je dat? Het heeft me wel geholpen waar ik nu ben. Met, uh, met ervaring en zo, dat wel. Maar je klinkt alsof je er dubbele gevoelens over hebt. Ja, en nee, ik wil altijd meer, meer leren. Maar ik heb zoiets van, ja, nu is het wel gedaan daar of zo. Dus ik ben, ja. ik ben wel echt uh, vooruit aan streven naar mijn vervolgopleiding. conservatorium waarschijnlijk. Ja, en dat zit dan in Maastricht? Uh, in Maastricht heb je een, maar ik denk dat ik ook voor Noord-Holland ga. Ja? Want ja, Maastricht is meer jazz en zo. Dus. Oh ja, ja, ja. Dat is dat. Maar dan moet je naar. Uh, ja, ja hoe, hoe is dat jongens? Uh, jullie zitten in Limburg. Ja. En uh, komt dat goed boven de, boven de moerdijk uit? Is dat uh, makkelijk of is dat moeilijk? Uh, ja, laten we beginnen met de popmuziekcultuur in Limburg. Die is er helemaal niet. Zou ik maar zeggen, ja, enige wat ze kennen is carnaval en slagermuziek. Nou, ik ken Bart Olstini. En, hem, Ostenie, en ja, een beetje zetstel uh... natuurlijk, maar... Huh? Maar ja, ja oké, okay, er zijn een paar lokale bands die best wel goed gaan op dit moment, denk ik. Maar er zijn ook mensen die wel naar het noorden kunnen reizen, zeg maar, om daar succes te hebben. Maar ja, buiten Limburg, of in Limburg, om daar buiten te komen, ja... Het is best ik lastig. Het ja, dus meestal blijven is bands hangen in Limburg, gewoon Limburg-bands. Ja. Om toch echt... Uh ook een naam te krijgen, zeg maar, buiten Limburg... ja, daar moet je er echt hard voor werken. Ja. Of ja, zelf als bent, moet je dan wel echt achteraan gaan. Ja. Dus. En, en, en, en heb je nou, want Boris is, is dan... Uh, Boris en, en Jacques zijn de ou, ou, ou, ouderen, hè? Want jullie zijn nog allemaal hartstikke jong. Jullie zijn iets ouder, toch? Ja. Maar uh, uh, hij, hij komt uit Duitsland. Heb je ook een beetje markt in Duitsland? Uh, dat is natuurlijk dan toch veel dichterbij? Ja. Ja, ik heb eigenlijk, ik ben vanaf mijn zestiende begonnen in uh, coverbands in Duitsland. En ja. Had ik een uh, tijdje lang in een, uh, een bekendere kofferband uit uh, Aken gespeeld. En daar ja. speelde Boris ook. En daarom, toen had ik hem gevraagd eigenlijk om ja. bij ons te komen en zo. Eigenlijk is ook de markt in Duitsland verklaard zeg maar, hoe we daar terecht kwamen. Ja, ja. maar uh, kunnen jullie ook in Duitsland spelen? Heb je dat al of proberen jullie dat? Nee, we hebben het nog niet gedaan of? Wel? Nee, nee, nee. Nee, nee. maar daar zijn we wel mee bezig. Is daar wel markt voor. Wacht even. Oh, Wacht Jolle. Even. Kom er anders even bij. Ja, kom even <laughs> bij zitten. Ik Hallo, Jolle. Ja. ja, of pak die stoel dan. Nee, neem die stoel gewoon mee. En dan... Uh... Oh, die doet het nou ook. Oké, okay, goed. Uh... Ja, kom op, Jolle. Uh, want Jolle, jij bent uh, uh, uh, naar het conservatorium gegaan. In? Um, ja, ik uh, ga naar uh, Rotterdam. Oh, je gaat, je gaat niet in, in Maastricht? Nee, nee, nee. ook uh, uh, de scene is gewoon uh, niet zo goed in Maastricht. De, vooral de popscene, daar moet je echt uh, in het noorden voor zijn. En ja. Ja, Rotterdam is daar de ideale plek voor. En uh, goede leraren zitten er gewoon. Dus, ja. en, en dan ga, moet je dus in Rotterdam gaan wonen of ga je op en neer reizen? Dat is niet te doen. Nee, ik ga op ik kamers. Kamers? Ja. Dure grap. Ja, ja dure grap. Ja. Ja, dat, uh, en jij, als jij, jij wilt naar Rotterdam? Ja, dat worden ook ja. ja Op een neerreis is iets te vermoeiend, ja, denk ik. ja Ja, ja, ja. <laughs> nou, dat is helemaal niet te doen. Goh, nee, maar dat, dat er inderdaad zo'n uh, zo weinig uh, popscene is gek, hè? Ja, dat ja, is ook zo. Maar goed, dan val je wel eerder op, toch? Tuurlijk. Want ik ja, zag ook. dat jullie wel, nee, jullie hebben uh, behoorlijk wat optreden staan, toch? Ja, en, ja, we niet, hebben of, een paar festivals. Hebben we ja, vooral dan Nieuw of Nooit, denk ik. Dat uh, we veel festivals binnen hebben gekregen en we zijn er ook eigenlijk blij mee. Maar we zijn er ook hard aan aan het werken om eigenlijk in het noorden te, noorden te spelen. Dus. En ook na het festivalseizoen, zeg maar, na de zomer, is het zeg maar, voorbij. het festivalseizoen. Ja, dan moeten we ook uh, uh, blijven optreden. Dus daar moeten ja. we ook uh, hard voor werken en regelen. Ja. Goh. Hé, hey, en uh, nou ja, dat moet... Uh, jullie hebben een clipje gemaakt. Ja. Ja, onze zingen. Ja, hartstikke leuk. Uh, wie heeft dat gemaakt? Geschreven? Uh, ja, nummer heb jij geschreven? Uh, tekst heb ik samen met deze meneer, Jolle, geschreven. Ja. En ja, instrumentaal de hele band bij elkaar. Dus we gaan altijd bij elkaar zitten. Zo groeit het en gewoon. En natuurlijk ook Erik Brugmans op gitaar. Oh nee, grapje. Ik vergeet eens. Ja, Erik uh, kwam met het idee van een, gitaar, uh, een gitaarriffje opgenomen. Hij had hij mij gestuurd van, je moet dit checken, schrijf er wat op. En op een gegeven moment, een paar weken later, hebben we het met de band hebben we het opgepakt en hebben we het helemaal uitgewerkt. Dus Vier Like is ontstaan door Erik. Oké, okay, Erik. Nou, misschien moeten jullie gewoon weer wat laten horen. Ja? Gaan we doen, oké? Okay. Gaan we doen. Mary Shade uit Heren. En ik ben blij dat ik ze uitgenodigd heb. Ja, toch? Zo hoor. Ze moet eventjes. Gaan uh, we elkaar versterken. Zo stil. Stuk, komt ze. Sunny afternoon. Sunset Boulevard. I saw you walking by. My single star zone. She has this feeling that feeling. Let me tell you this the realist and I, see I just wanna know your name. There you go, all alone. I wish that I could keep you company, moving slow. I know. Yeah. Spanish restaurant. You all by yourself. Having late time lunch. I see your too.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 to do what am I gonna do just like I always say it happens anyway of jullie uh, uh, muziek wilden meenemen. Ik weet niet... Uh, Wie had het uitgekozen? Want jij hebt het net zitten branden. Wat? wat gaan we draaien? Dat eerste nummer wat erop staat. Wat, wat is het, Ruben? Geel het even. Jeff Lorber Fusion. Wie heeft dat gekozen? Martin. Martin. Erik ja, kwam er mee, eigenlijk. Ja. Ah, wat is dat voor iets? Ja... Iets heel vaats eigenlijk. E e heel, nee, e eigenlijk een hele grote inspiratie. Het is een beetje een ja, heftige fusion, zeg maar, van Arecht of van muzikanten. En uh, ja, Erik liet het me horen. En ik, ja, omdat ze waren ook, hij had een workshop volgens mij gehad van die muzikanten in Maastricht. Even vertellen. Ja. ja, vertel het even, Erik. Oh ja, dat was een workshop. En, uh, Jij zit wel op het consultorium in. Uh... Ja, ik doe het, uh, ja, nou, uh, eigenlijk allebei. Ik zit ook op de Arcus. Uh, dat heb ik nou dit jaar afgesloten. En Arkus, dat is de popopleiding ja. in Heerlen. Ja. Ja. Het, uh, op het KTM. En ik doe ook VK in, in Maastricht. VK, wat is dat? De, de voorbereidende klasse en, uh, maar goed, er was in ieder geval een workshop daar en dat, en dat was de Jeff Lorber Fusion Band. En die, ja, die kwamen daar vertellen over uh, hoe, muziek in, of ja, hoe muziek volgens hen in elkaar zit. En, uh, ja, waar komen ze vandaan? Wat is dat voor band? Ja, uit Amerika. Volgens mij uit New York. Maar dat, dat kan ook ergens anders vandaan. Maar ja, in ieder geval uit de States. En, ja. Uh, maar ja, die gaven in ieder geval een workshop en die speelden echt super vet gewoon. Dat was echt een killer show. En ja, die speelde ook dat nummer daar. Ja, dat, ja, nou, ja. nou, dat horen we, dat inspireert dus. Ja, absoluut. Ik luister eigenlijk alleen nog maar dat nummer. Ja, ja. <laughs> ja, de rest is ook wel leuk, maar ja, vooral, vooral dat nummer eigenlijk. Oh. <laughs> nou, laat me horen dan. Kom op. Oh, wacht even. even voor die... oh, oh, stop even. Stop even. Ik wou... Want ik ga ze nog even opdracht geven. Uh, of jullie dan, uh, kunnen jullie nu tijdens het nummer ook misschien... Dan moet je, dan, dan niet. Of jullie een jingle willen maken hè, van Dit is de Nacht van het Goede Leven... Met Adelien. Maar dan mogen jullie dan over nadenken. Dan gaan we nu luisteren naar nog één keer hoe het je bent. Jeff Lorber. Jeff Lorber. Lorber, Oké. Okay. Nou, ze hebben geoefend. Uh, ze hebben geoefend. Ja, heerlijk was het. Echt lekkere band. Hartstikke goed. Uh, van uh, Jeff Lorber. Ik zie hem hier. Hij komt uit Philadelphia. En uh, uh, jullie hebben ondertussen geoefend aan de tune. Dus laat me horen. Doe nog een keertje. Gaan we doen? Ja, doe maar. <lacht> Dank je, dank je, dank je. Mooi dit. Nederlands zingen, is dat ooit in je opgekomen? Oeh, nee, nee, echt niet. <laughs> ik heb één keer op school een Duits project moeten doen, dat wordt het ook niet. <laughs> <laughs> nou goed, laat maar horen hoe jullie dan klinken, ja? Mary Shade. Wat is er met je microfoon en jij gaat mee zingen? All right, dat, dat is een verrassing. Dat is een verrassing, oh, ik zeg niks meer. How would you like it? We turn it up a little. Where you go it goes a dirty mind Seeing false inspiration Talking dirty signs Brother, brother Can you help a lady? These days are feeling really changed. Can't expect a favor Sister, sister What? Thank you. Drop out of school, your girl for some food. She doesn't know she's always last. Every weekend is the same old story, cheap ass About love about a sweeter thing The sing a ring of dim makes my heart sing. Like the touch of an edges wing meant so much When you kissed me that day I was, I was up something in the way Hip hip hooray I remember the day, The gentle way that you kiss Your heart, your hair, your eyes Your beautiful smile are in my mind so kind Like it was yesterday Every second, every minute, every hour in my heart's so deep and gives me power It's like a shower so hot, it hits the spot Washes my, my soul, soul, fills up, the, the hole fills, fills it up To the top. top and no matter what will happen Your love I hold like a, like a weapon. weapon It helps me survive in my street life And that's why I remember From Jan through December In a way all we think that we do Let me bring it back home to you Choose these little things we can appreciate again. No, no, no, no, no, no No, no, no, no, no, Oké dan. Goh Boris, dat was een uh, hele lekkere rap. Oh, dan komen ze, als een as-in-after-thought. Gooit Joop dat er nog even in. Ja, goed. Um, uh, jongens, ik uh, de, de, okay, pak deze microfoon weer. Um, er is nog helemaal geen plaat, hè? Nee. Gaat wel komen, neem ik aan. Deze zomer gaan we opnemen, ja. Echt waar? Ja. En, dat, uh, en moeten jullie dat allemaal zelf bekostigen? Of gaat dat, uh, kan je dat ergens... Hoe ga je dat doen? Een klasgenoot van ons die... Uh, oh, Jolle gaat het vertellen. Ja, Jolle, vertellen. ga jij het vertellen? Ja, we gaan het uh, zelf opnemen. Um, uh, dan heb je mensen... Ja, eigenlijk. Je, kan, je hebt heel veel vrijheid omdat je alles zelf moet doen. Uh, uh, dit, ja, ook zoveel mogelijk tijd. En, ja, tijd moet je ook echt in zo'n zo plaats stoppen. Want anders dan, uh, ah. krijg je niet het, ja, het resultaat wat je wil hebben. Je kan zo lang doorknommelen. En, uh, ja. Hebben jullie ergens een studio waar jullie kunnen opnemen? Ja, niet echt. Maar we vinden wel plekken. We gaan gewoon cool. kijken waar het goed klinkt en dan, uh, dan gaan we ja. gewoon opnemen. We zien wel wat het wordt. Ja. Het, uh, maar zouden jullie op zich wel een, uh, ja, natuurlijk wel, je wil wel ergens uh, uitgebracht worden. Ja, dat, uh, dat zou zeker fijn zijn. Maar laten we ons eerst maar eens focussen gewoon op het maken van de plaat en ja. uh, zorgen dat wij er tevreden mee zijn. En dan zien we dan wel wat de rest ervan denkt. Ja. Ja. Wat zei je? Ja. Nou, ik, ja, ik ken wel wat mensen, maar misschien moet je eerst wat maken en dan, uh, dan komt dat vanzelf. Ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, want het gaat toch eigenlijk allemaal wel heel snel en heel goed, toch? Ja, ja. Um, ja ook de nummers schrijven dat gaat snel en uh, we hebben uh, gelukkig genoeg keus om uh, ja om te kiezen van welke nummers gaan we nou precies op die plaat zetten en ze uh, hebben al een behoorlijk repertoire jullie kunnen zo anderhalf uur spelen ja zover zijn we nog net niet maar het komt in de buurt het komt in de buurt en uh, ja we de, de gaan uh, ik denk vijf zes zeven nummers gaan op de op die plaat komen ja uh, nou, fantastisch Hey, eh, jouw vader komt uit Canada. Zal ik te denken, Engelstalig of Franstalig? Engelstalig. En eh, heb je thuis ook, je een beetje tweetalig opgevoed of niet? Ja, vooral veel Engels in het begin. Ja. Vandaar ook die harde R en die G. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En, en dus jij doet voornamelijk de teksten schrijven. Dat rolt er ja. dus zo uit. Ja, goed en wel, ja. ja. Ah, maar goed. Um, ik zit te kijken naar de klok. We gaan gewoon uh, nog een nummer spelen, ja toch? Zeker. Oké. Okay. Hush now, child Just the best of the Push it back. Breathe Wine. This healing needs some I Like a whisper with a hand of paper, we won't clip, and I'ma see you later. This how you want, we both want. You just try to hold it back. This time we have to let it be the sweet escape. That's you and me going all the way, right? Yeah, I know that it will all turn. Hesitate, like gonna support the time. Ever since we first met, on oh, you don't want us all on it. the no, you ain't pretending. Oh, look, I'm sure you got the tempting. We you know what we both want tonight. There ain't no holding back. This time, we have to let it be the sweetest game. That's you and me. Don't hold it back This time we have to let it be The sweetest game That's you and me All the way Right here I know that it will all turn down I think we should let this be Everyone's desire Ik zat te denken, oh ja, klap, klap, klap, klap. Jullie hebben nog een uh, plaat uh, opgegeven en ik, ik vind ik wel heel leuk. Uh, uh, zowel uh, Lindsay als uh, Martin, jullie zeiden allebei, uh, nou ja, best wel uh, uh, bewonderaar van uh, Michael Jackson, hè, toen jullie jong waren. En nou uh, hebben jullie van Miles uh, Davis de jazzversie van Human Nature uitgekozen. Dat vind ik wel heel leuk om even te laten horen, Ja. Toch? Ja. Jawel. want ze wilden gewoon eigenlijk Human Nature van Michael Jackson, bedoelden ze. Ze hebben dit allemaal nog nooit gehoord, <laughs> maar het is ook wel lekker. Ja, ja. Maar wij hebben wel uh, uh, Human Nature van Michael Jackson. Dat hebben wij wel. Maar goed, uh, kijk, wij hebben het dus. Maar dit is ook lekker, ja toch? Maar je mist, je denkt: wanneer gaat Michael nou zingen? Maar dat komt niet. Zeg ja, goed. Ja, crossen we eens even. Oké, okay. zie maar mee jij. Kan Lindsay niet even mee zingen? Leg nog één keer uit, Erik. Er stond een getal en daarachter was een human nature. En uh, dat dus. en was het. Daaruit moest Ruben opmaken of het Miles Davis of Michael Jackson was. En dat kon hij niet. Nee. Ja, wie wel? Nee, <laughs> wie wel? <laughs> wie wel? Nou <laughs> ja, goed, we gaan gewoon weer luisteren naar Mary Shade. Want uh, time flies when you're having fun. Cousin. Sweet temptation running all over me. So blurry that I can't see It feels like ecstasy inside me It feels so good don't wanna fight! So please stop wasting all my time. The chapters closed and it's so set and down. Chapters closed and it's so set and Hadden we wel langer gemogen, want dan heb je nog twee minuutjes. En dan is het... Uh, ach, het is wel radio Adeline, dan kan je wel even de microfoon pakken. Nou jongens, eh, dan moeten we straks weer helemaal terug naar, uh, naar het zuiden. Hoe lang is dat rijden? Toch wel, anderhalf uur? Anderhalf uur, twee uur. Ik hoop dat jullie morgenochtend wel uh, even een paar uur vrijgenomen hebben of je ziek kan melden. Nee. Hard doorwerken. Ja, nee. <laughs> nee, echt waar? Wat, ja. wat moet jij morgenochtend doen? Ik moet om 7 uur werken. Nee, dat ben je niet. Ja. ja. Maar ik oh, vind dat. Oh, ja, van van <laughs> mij in Ja. Maar jij bent, hoe oud ben je? 21. Ja, dan heb je nog wel wat energie. Hè. Dus ja, <laughs> ja, Maar, ik, ja, Erik die. Oef. Erik, wat moet jij doen? Ik, ik moet ontzettend hard naar de wc. Nee, oh, nee. Nee, <laughs> nee, nee ik, moet, ik heb morgen om 11 uur heb ik een toelating in Utrecht. Eh, Oeh. Dus. Eh, dus dat wordt leuk. Jij bent geïnspireerd nu toch? En Lindsay? Ik moet morgen gewoon naar school met Martin. Dus uh, nog ja, dat wordt lekker. Oh, echt waar? Ja. En jullie? Uh, oh, ik heb jullie helemaal niet. Uh, Boris en Jacques. Hoe is het ermee? Ja, goed. Wat <laughs> <laughs> oh, moet jij morgen doen, Jacques? De trompet. Uh, mijn vriendin uh, verzocht me uitdrukkelijk om half acht thuis te zijn zodat ze naar het werk kon en ik op de kleine kon uh, oh, gaan <laughs> passen. <laughs> Ik, ik breng mijn zoon naar de school en daarna ga ik slapen. Oké, okay, oké, okay, nou goed. Hey jongens, hartstikke leuk dat jullie waren. Uh, als het cd'tje uit is, he, stuur me er eentje. He, dan kan ik uh, draaien en, uh, en uh, blijf groeien. En uh, op een gegeven moment uh, zijn je de slothekt van Pinkpop. Ja toch? <laughs> oké, okay, Mary Shade, hartstikke bedankt.